Vandaag is het Griekenland tegen de rest van de wereld. Zo voelen veel Grieken het. Van verschillende kanten stromen grote groepen demonstranten naar het Syntagmaplein voor het parlementsgebouw. Communisten, maar ook ambtenaren en huisvrouwen, een dwarsdoorsnede van de Griekse bevolking. Want iedereen voelt zich slachtoffer van de keiharde bezuinigingen. Bij protesten tegen bezuinigingen maandagavond in de Portugese hoofdstad Lissabon is brand gesticht voor het parlement. Demonstranten staken een enorme replica van een memory stick aan. De stik symboliseert de afspraken over nieuwe bezuinigingen in de begroting van 2013. Portugal verkeert net als veel andere Zuid-Europese landen in economisch zwaar weer. Onpopulaire bezuinigingsmaatregelen leiden tot protesten. De regering is voor het komende jaar van plan de belastingen te verhogen.